Het Cube Nieuws van nu.nl. Ja, goedemorgen, in Eindhoven is een dronken taxichauffeur opgepakt gisteravond. Hij had acht passagiers in de auto en drie daarvan zaten in de kofferbak. De man werd gepakt tijdens een verkeerscontrole vanwege carnaval. Daarbij zijn de afgelopen dagen zo'n veertig mensen aangehouden voor drank of drugs. En een van die bestuurders had volgens Omroep Brabant nog wit poeder aan zijn neus zitten.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 In Amerika worden tien skiërs vermist na een grote lawine in Californië. Een groep van 16 werd gisteren overvallen door de lawine tijdens een zware storm. Die zijn nog niet gered. Ze moeten schuilen tot ze worden opgehaald door ervaren reddingskiteams. En voetbal opnieuw puntenverlies voor NEC. De nummer 3 van de Eredivisie verloor vorige week nog van FC Utrecht. En gisteravond werd het in de inhaalwedstrijd tegen Sparta 1-1. Toch kan NEC-trainer Dix Schreuder ermee leven. Ik speel niet graag gelijk, maar kan ik er echt heel erg tevreden mee zijn. Ondanks dat we dan binnen twee dagen weer hier terug moeten komen. Maar ik denk dat iedereen dat heel goed heeft ingevuld. Zei de BISPN, Sparta NEC zou eigenlijk zondag worden gespeeld... maar vanwege de sneeuw werd die wedstrijd toen gestaakt. De lijnen waren niet meer te zien en de bal kwam ook niet vooruit. Het weer nog van Weerplaza, een mix van zon en wolken vandaag. Blijft verder droog, wordt maximaal 5 graden. Door de wind kan het wel wat kouder aanvoelen.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 daar onze show, hier ben je nooit meer echt alleen en daarom luistert iedereen straks begin je aan je dag, maar eerst nog een ogenblik met Matti en Marike op You Music Minuten over zes op woensdag 18 februari. Het is show 1584, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Domien. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Kiki. Goedemorgen. Helemaal in haar eentje daar. Ja, Roels even kijk live in RTL 7 goed aan te zetten. Hoi hey. uh, Hallo. We zijn weer te zien op RTL 7. Ja, ja. Gelukkig, hey. maar, gelukkig maar. Hey, ben je goed opgestapt? Ik ben lekker opgestaan. Ja, ik ben wel dwars om mijn snoes heen geslapen. Dat, oh. De afgelopen dag ging het echt hartstikke goed. Ik had heel door, mijn wekker gaat om kwart over vier. En dan uh, mag ik één keer snoezen van mezelf. En dan moet ik er negen minuten later uit. En vanmorgen was de snoes, heb ik niet opgemerkt. Dus ik heb hem uitgedrukt. En negen minuten later werd ik wakker. Toen dacht ik, oh, nu mag ik nog een keer snoezen. Toen was het dus al zes voor half vijf. Oh, dat is even, dat is even schakelen En Even vaart erin. Ja. Ja, maar lekker opgestaan hoor jij ook. Ja, ik had een overwinning vanmorgen. Ik woon nu ongeveer. Uh... Nou, dikke jaar. Een jaar en een jaar maand zo'n beetje in het dorpje. Dus uh, de route van hier naar, van Loenen uh, van, uh, aan de vecht naar hier, een kwartiertje ongeveer. Zeg maar, drassengebied? Uh, uh, dicht, echt. Nee, het is geen drassen. Geweld, drassengebied, geen asfalt. Oh ja, ja. Nou, ja het kan karren sporen. Karren Ja, zo'n dorpje wonen. Ja, ja, ja. ja. Maar dat, uh, die route ken ik nu uh, een dikke jaar. En ik had vanmorgen een overwinning. Ik ben niet gaan remmen bij het stoplicht dat altijd op rood staat, maar ook altijd op groen springt. Als ik er een meter voor sta. Oh. Dus er zit op mijn route zit een. Uh, nou ja, het zit, zit, ja, is een kruising. Het is meer bijna een soort T-splitsing. En die T-splitsing rij ik rechtdoor. Mm -hmm. Maar daar zit wel een stoplicht. voor het geval er een keertje links iemand uit het Idi mini-dorpje Loenersloot komt. Maar er komt om kwart over vijf s ochtends nooit iemand uit Loenersloot. Dus dat stoplicht staat standaard op rood. totdat je er ongeveer een meter voor staat. en dan springt hij op groen. Ja. En dat is dus elke ochtend al meer dan een jaar. En nu dacht ik, ik vertik het, ik rem niet. Ik maar rem niet. wat is de... Risico? Ja, precies. Ja. Wat is de, vandaag dan de, de overtuiging in jou zelf geweest? Nou, ik dacht, fuck it. Hij springt namelijk toch altijd op groen. Ja, maar wat nou en... als vandaag net die ene dag was dat er wel iemand uit loenersloot kwam? Vandaag was niet die ene dag. Hij sprong <laughs> op groen. En ik had gewoon lekker, ik zat gewoon lekker met 60 km per uur... lekker in het uh, voorverwarmde stoeltje... Gasten geven. Ja, je was ook op tijd vandaag hier op de zaak. Je was zelfs ja. te vroeg. Het zijn precies net eventjes die, die seconden ja. die je winst hebt. Ja, die paar seconden voor half zes dat jij hier vrolijk binnenkwam. Het zei. voelde zo lekker. Ik vo, het voelde alsof ik de macht had over dat stoplicht. Ben jij ook van, van Girl Math? Hè? Ben jij van Girl Math? Wat is dat? Nou, Girl Math is... Oké, okay, ik ga even een voorbeeld geven. Girl Math is... Je hebt een vakantie geboekt in januari. Voor de maand juni. En dan in juni is januari al zo ver geleden, zo lang geleden... dat je in juni het idee oh, deze vakantie is gratis. Want dit heb ik al zo lang geleden betaald. Nou, nee, dat is maar deze vakantie ah. niet zo. Nee, nee, nou, het gaat niet per se over de vakantie. Maar heb jij nu het gevoel dat je dus 329 euro meer kunt uitgeven deze maand? Oh, Omdat nee, helemaal niet. Omdat ik een boete ben misgelopen. Nou ja, dat is oh. de boete die je krijgt door voor roodrijden. Oh, nee. 320 euro plus 9 euro administratiekosten. Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar nee. we raden dit niemand aan. We moeten natuurlijk niemand nu zeggen... Van, Hij, probeer ook eens even lekker vandaag op deze woensdagmorgen door rood rijden. Ik ben. Niet door rood gereden. Nee, oké. Okay. Maar het had wel gekund. Nee, want hij gaat <laughs> altijd op groen. Ja, maar ja, het had net die hele dag kunnen zijn dat er wel iemand uit Loenersloot komt. Er komt nooit iemand uit Loenersloot. <laughs> er waren zes mensen en een paard. Goedemorgen, het is woensdag. Wat hier, Marieke? Met Domine en Marieke hier. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs Infinity. infinity. in me Ik had het over Girl Math net. Denise die is nu echt een geweldig voorbeeld van Girl Math. Girl Math met carnaval. In november al een kaartje gekocht voor onbeperkt bier afgelopen zaterdag dus gratis gedronken... en de andere dagen meer uit kunnen geven. <laughs> ja, zo werkt dat. De Olympische Winterspelen in Milan. Ja, dit is gewoon echt wiskunde zoals het hoort. We zitten op 13 medailles en dat klopt. Ik zou ze allemaal op kunnen noemen... maar dat, ja, dat, dat vind ik hier inmiddels te veel. Dat, dat duurt gewoon te lang. Ja. Gisteren is erbij gekomen Zilver, de ploegenachtervolging vrouwen. Ik heb dat zitten te kijken... Ik ben ingestapt op het moment dat de B-finale gaande was. Oh ja. En toen daarna, dus de finale waarin Nederland tegen Canada schaatste bij de vrouwen. want bij de mannen, nou zijn we vierde geworden. Dus dat is, ja, vierde is echt een kutplek eigenlijk. Vond ik iets, maar ook, ja. Ja, ja, ja, ja het smakelijk. coach, ik. ja. Um, maar bij de vrouwen, en toen was het dus de finale tegen Canada. En ik vond het weer heel interessant om te zien. Want veel dingen bij de Olympische Spelen zijn nieuw voor mij, dat geef ik eerlijk toe. Zijn we eerlijk in? Uh, die helm zag er weer heel anders uit dan bij het short track bijvoorbeeld. Bij het lange baas schaatsen hebben ze Natuurlijk helemaal geen helm. Dat ze elkaar zo even op de bil vasthouden en daarmee een soort treintje vormen, vond ik ook heel erg grappig. Om... Ja, mijn vriendin die zat naast mij te kijken, die uh, zei: Wat schattig dat ze dat doen. Is dat de bedoeling? Zeg ik ja, dat is wel een beetje de bedoeling. Voor, ja, dat is wel de bedoeling. Om de volgachtervolging. Ja, ja, ik zat ook met mijn, uh, met mijn nichtje van tien te kijken, die vond dat ook uh, heel grappig. Ja En dan en vervolgens ja, kijk je eigenlijk via een soort Mario Kart principe... onderin op een kaartje mee. Ja. Of, ze, ja. o, o, of ze al dan niet even hard schaatsen. Ja, je ziet Yoshi rijden en Prinses Peachy rijden en Luigi en Mario. Ja, en toen was het net niet genoeg. Of net niet, ja, er zat dan een seconde tussen. En dat is dan in topsportwereld is dat echt alsof, alsof er een lichtjaar tussen zit. Ja, dan geen goud. Ze, dan konden ze het echt niet redden. Geen goud, wel zilver? Nou, ik had wel een paar keer even een haperingetje. Maar ja, uh, we gingen strijend en onder. Ik, ik, tenminste, ik kan van mezelf vergelijking dat ik alles heb... Ik denk, deze meiden ook. En het is gewoon zilver. En we uh, moeten hartstikke trots op zijn. Ja, uh, we hebben gewoon een super goede race neergezet. En Canada was op dit moment beter. Daar zit wel de crux. Hè. Je hebt zilver gewonnen, Daar moet je daar hartstikke trots op zijn. Ja, nou, en dat brengt ons gewoon op 13 medailles. Ja. Inmiddels één keer brons, zes keer zilver en zes keer goud. Gisteren ook nog de Bob Hij is natuurlijk in de ochtendshow al uh, vaak over gegaan. Over de Bob Tweemaals als Bob kwam gisteren wederom in actie. Net als eergisteren. Ja, eergisteren een beetje een teleurstellende dag. 13e in het uh, tussenklassement. Ver weg van de medailles. Uh, Dave Westling en Jellen Franjic. Uh, gisteren iets beter gegaan dan ja. eergisteren. Uiteindelijk beland op de, op de tiende plek. En alsnog is dat een hele mooie prestatie voor Nederland. Ja, zeker. Want dat ze überhaupt erbij waren was al echt te gek. Het voelt toch een beetje als onze jongens. Omdat ja. onze Luc van de Sportredactie toch bijna bij die ploeg mee had uh, gedaan. Ja, bijna. Uh, maar daardoor voelt het wel alsof het onze jongens daar zijn. Het kan zomaar zijn dat hij er al voor vier jaar in zitten. We spreken hem deze ochtend over wat er vandaag allemaal gaat gebeuren... en natuurlijk ook wat hij over hoe hij het heeft in de Milaan. Goedemorgen, dit is Q-Music met de Backstreet Boys... en I Want It That Way. You are my fire, The one believe. When I say I want... I need that. Your husband is coming. Where is my husband van Ray, by Q. Hé, hey, ik ben even één ding vergeten. En ik, ik ben blij dat je er niet over begonnen bent. Ik neem ze morgen mee. De Haribo Crocs. Oh ja, de Haribo Crocs. Die de... lelijke instappers die jij bij de tuindeur hebt staan. Afzichtelijk zijn ze. We hebben het er gisteren over gehad. Vanwege de witte Birkenstocks van, jou, van jouw liefde, van Sander. Ja, ja. Uh, toen begon ik over mijn Haribo Crocs. En ik, ja, ik moet ze gewoon even laten zien uh, morgen. Dan uh, je kunt ze ook googelen, Maar ze zijn van dichtbij nog lelijker. Dus morgen neem ik ze mee. Hé, hey, let nou op wat jij allemaal uh, uitgeeft en meeneemt. En, uh, want ik weet niet wat die Haribo Crocs van jou gekost hebben. Maar gisteren heb je ook 45 euro uitgegeven. ja. Bij de collecte. Ja. Dat was echt hoog. Jij voelde heel veel voor de laarzen. Oh, we hebben het alweer over schoenen. De laarzen waar Noelle voor kwam. Geweldige pitch was het. Ja, ze had een hele goede, vrolijke pitch. 45 euro heb jij gegeven. Uiteindelijk liep zij met 68 euro in totaal de deur uit. Ja, ja wat wordt het zometeen? Is Domien weer zo um, vrijpostig, vrijgevig? <laughs> Laat maar weten wie de Q-app wat je wil hebben... waar je voor wil komen collecteren. En het laatste nieuws krijg je zo meteen van Annemarie. Ja, daarin hoor je iemand naar. echt steenkolen Engels. En die toch vuil gaat. <lacht>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 1 minuut voor half zeven, Je luistert, Matti en Marike. Twee vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A9 komt dat omdat daar een ongeluk is gebeurd richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en Beverwijk 4 kilometer, 12 minuten. En de A15 naar Gorkum tussen Ochten en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, 4 kilometer met een kwartiertje. Het is een mix van zon en wolken vandaag. Blijft verder droog, hoor maximaal 5 graden. Door de wind kan het wel wat kouder aanvoelen. De berief, de Goedemorgen. Problemen bij meerdere ziekenhuizen in Noord-Holland vandaag. Polyklinieken van die ziekenhuizen zijn tot tien uur vanochtend dicht. Er is namelijk een storing met het elektronisch patiëntendossier. Die storing begon gisteren al. De operaties gaan wel door. Dokters houden dan alles bij met pen en papier. Het gaat om ziekenhuizen in onder meer Horen en Enkhuizen. Een opmerkelijke verkeerscontrole dan tijdens carnaval in Eindhoven. De politie hield daar een taxichauffeur aan die acht passagiers bij zich had van wie er drie in de kofferbak zaten. De chauffeur bleek te hebben gedronken, is meteen opgepakt. Hij was ook niet de enige dronken bestuurder trouwens... die gepakt werd bij de carnavalscontrole. In totaal kregen 40 mensen een boete... omdat ze dronken achter het stuur zaten. Zeven raakten ook hun rijbewijs kwijt. Eén bestuurder maakte de politie wel heel makkelijk... door met een witte poeder nog aan de neus de controle in te rijden. Ik vind het wel een griezelig idee dat er een, een dronken taxichauffeur rondrijdt. Ja omdat je stapt natuurlijk in bij een taxichauffeur... omdat je denkt, hé, hey, hij brengt mij veilig van A naar B. Ja, want ik heb gedronken. Je ja. weet niet... Uh, je gaat ervan uit dat iemand dus nuchter achter het stuur zit. Maar ik vind het echt een griezelig idee... dat het dus iemand met carnaval dus denkt, ik heb een bak hierop, ik stap toch achter de stuur. En daarom gok ik dat er drie mensen in de, in de kofferbak lagen. Ja, kan wel, maakt mij het uit. Ik ben wel benieuwd wat voor kofferbak dat is geweest. Is, <laughs> zou het zo'n kofferbak zijn die je echt zo dicht slaat? Snap je dat de bak echt dicht is? Want dan moet je drie mensen als een soort lijk... of als een sardine in een blik... naast nou, ja. Je hebt natuurlijk ook kofferbakken die open zijn... waar je ook wel eens honden in ziet. Oh, ja. Maar, ja. maar ik zie ook een beetje zo'n kofferbakvormen zoals uit dat liedje van Eminem, Stan. Ja, het is gaar dan... verhaal dit. Ja. heel vreemd. De man die in het Zuid-Hollandse Giesenbrug zwaar gerond raakte... toen er een tiny house op hem viel, is overleden. Dat meldt de arbeidsinspectie. Vorige maand ging het mis tijdens hijswerkzaamheden. Waarschijnlijk werd het tiny house toen geplaatst, maar schoot hij los. Die man stond daar dus onder. Het huisje woog 14 ton. Hoe het ongeluk nou precies kon gebeuren, dat wordt nog altijd onderzocht. Dan Astrid Holleder. Ja, zij begon een tijdje terug als expert bij het televisieprogramma RTL Tonight. Misschien was je opgevallen, de laatste tijd was ze niet op tv de laatste maanden. En dat kwam door een communicatiefout tussen de beveiligingsdiensten. Ja, ze wordt natuurlijk zwaar beveiligd vanwege de dreiging door haar broer... Willem Holleder, de crimineel... En vertelde Astrid gisteravond dan meer over bij RTL Boulevard. Eigenlijk was besloten dat ik kon gaan werken. Dus dat ik daarvoor beveiligd zou worden. Alleen dat bleek kennelijk een miscommunicatie tussen diensten. En daardoor werd me op enig moment gezegd. Je mag helemaal niks meer. Nou ja, Binnenkort zou ze nog wel weer aan het werk kunnen. En dan, dan zouden we haar weer op televisie zien. Wat een geklooi is toch altijd rond die beveiliging van, ja. van Astrid Holleder. van een, een puinhoop is. Ja, dit is natuurlijk ook een communicatiefout. Dat ja. vind ik ook wel heel knullig. Foutje bedankt. Dan gaat er een medewerker van KLM, nogal viral... Sander heet hij. Hij werkt als brake-operator, als ik het goed zeg. Het nou, houdt in ieder geval in dat hij in de cockpit zit... wanneer vliegtuigen zonder piloot worden gesleept... En ook helpt hij bij het veilig afhandelen van de toestellen. Nou, daar maakt hij allemaal filmpjes over. Die zet hij op TikTok. En die filmpjes worden miljoenen keren bekeken. En Haas schrijft erover. En volgens Sander zelf komt het, al dat succes vooral... doordat mensen zijn steenkolen Engels nogal grappig vinden. Nou, luister even mee, dan snap je het, denk ik. Hi, mijn naam is Sander. Ik werk voor KLM. als Het is een awesome job. En I'm going to show what I do the whole day. Ja, dit is top. Dit is top, want hij doet niet eens zijn best. Hij doet nee, nee. bijna zijn best om het zo steenkolen mogelijk te laten klinken. Oh, heerlijk, ja. As ja. if I could talk English in also talk English in dit uh, maniertje. Dit is natuurlijk toch ook een beetje de manier waarop Mark Rutte altijd Engels sprak. Maar als ik hem nu tegenwoordig Engels hoor spreken, ben ik echt trots op ons Mark. Ja. Want het is een heel, heel stuk verbeterd, hè, nu hij ja. bij de NAVO zit. Moet ook wel, hè? Ja, jawel. Ah, ja, wel een stukje beter natuurlijk. ja. ja. Hij is in ieder geval op Schiphol. Uh, nou, kan hij bijna niet meer uh, over het vliegdek heen, want iedereen uh, spreekt hem aan. Zo'n collega's noemen we hem inmiddels TikTokker. Justin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt zo meteen lekker bij ons collecteren. Waar kom je voor? Nou, we komen voor een lange sportbroek, want het is echt fucking koud buiten. <lacht> Oké, okay, Justin komt voor lange sportbroeken. We spreken je zo meteen. De pitch is onderweg naar Swift in de fede van megaphone.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 Save my heart from the fate of. Oh, De fede of van Filia. Het is zeven minuten over half zeven. Wie staat er bij onze voordeur vandaag? Kom je collecteren? Wat ja. zullen ze doneren? Matti en Maricus collecten. Justin, waar kom je voor? Goedemorgen. Nou, ik kom voor een lange sportbroek. Start je pitch. Nou, ik ben ongeveer een half halfjaartje geleden begonnen met padellen. Mijn vriendin doet het al heel lang. En uh, ik dacht, nou, weet je wat, dat is ook wel leuk. Ga ik meedoen. Nou, uh, lesje gevolgd. Begonnen met, uh, met uh, verenigingen inschrijven. En het was hartstikke mooi weer. Zomer, spulletjes gekocht. Shirtje, broekie, alles erop en eraan. Mooi racket, heel veel ballen. En toen werd het winter, ja. ja, sta ik daar in mijn korte broek buiten te padellen. En toen was het echt niet meer tof. Dus uh, ik denk, nou, ik ga eens op zoek thuis voor een lange broek. En dat was ongeveer uh, ja, de chillbroek uh, waar ik s'avonds op de bank zit. Dat is dan het meest lange sportbroek wat ik, uh, wat ik had. En ja, dat is kiezen: ga ik padellen of ga ik s'avonds chillen met die broek? <lacht> <lacht> dus ja. De ene keer was het padellen, en de andere keer was het chillen. Ja, ja. Nou heeft mijn vriendin een hele mooie broek doorgestuurd, 47,95 euro. Oh. Oh. Ja, en ze zeggen ja, dat moet je maar bestellen. Maar ja, dus dat heb ik eigenlijk nog steeds niet gedaan. Want... En uh, ja, vanavond uh, staat het weer op de planning in mijn korte broek. Ja. Ja, <laughs> maar geest, uh, ik sta, loop vanmorgen naar de auto en uh, het is echt serieus koud. Ja. Je binnen, heb je geen binnenbaantje bij jouw Padel-vereniging? Ja, we hebben meerdere binnenbanen. Alleen uh, ja, iedereen wil op een binnenbaan. Ja. Dus ja. die zijn ja. uh, uh, ramvol. Ja. En uh, ik ben lid van een vereniging uh, met buitenbanen. Dus ooit, iedere avond te gaan betalen voor een binnenbaan. Ja dat, gaat, ja, dat moet ik wel heel veel komen collecteren. Zullen wij beginnen met de mening van uh, Annemarie... en wat uh, zij over heeft voor deze sportbroek. Dan hebben we dat maar gehad. Zouden we hebben dat, dat maar zeggen. gehad? Ja. Kijk, we zitten hier natuurlijk met de vrouw die uh, ja, echt een hekel heeft aan padellen. Het uiteindelijk wel zelf ja, ook heerlijk. eens gaan doen. Ja, maar daarna ook niet meer, moet ik zeggen. Dus ik ben afgehaakt bij het woordje padel. Ik geef helaas niks. Ga maar lekker oh, oh, oh, die binnenbaan in. Beetje Anne-Marie. Ja, dan zal ik wel inleggen. Want kijk, gisteren heeft uh, 45 euro gegeven. Als hij weer zo uh, ontzettend gul is vandaag... dan heb je die sportbroek eigenlijk al binnen. Maar uh, ik vind het gewoon een goed verhaal. Ik vind vooral dat jij de hele tijd moet kiezen... tussen je chillbroek en je padelbroek. Ik vind dat echt zielig. Uh, geniet van het chillen in die broek. En ik leg 17,95 ja. in. Dan hoef je nog maar 30 bij te leggen. 17,95 voor jou. Dank je wel. Ja, Justin, 30 euro wordt het niet. Ik ben wel heel erg gevoelig voor uh, die twijfel... tussen chillen op de bank en het, uh, het spelen van padel. Want in mijn geval zou dan altijd de keuze zijn... chillen op de bank. Ja. Ik vind, uh, je moet in beweging blijven, je zit er lekker in. Jij doet ook hetzelfde als wat ik doe, dus je hebt iets nieuws. Je bent gaan padellen afgelopen zomer, alles gekocht. Korte broek, goede schoentjes, ja, uh, lekker rekkend, mooie ballen. Uh, en dan mist er nu nog één ding in het assortiment, dat is die, uh, die broek. Uh, Voor mij krijg jij 12,50 euro erbij. Dan zijn we al volgens mij uh, nou, zo'n beetje richting de helft, toch? Ja, ja, ja, daar Annemarie in de het meer dan. Ik heb even mijn Girl Girl dan ja, gedaan. Ik nee, nog een kans. Ja, ik vind je wel ontzettend leuk. Nou, dit is nog nooit gebeurd: 5 euro. Oh. Oh. Ah, super, super. Hallo, hé. Hey. Legendarische editie van de collecte. Oh, heerlijk. Justin, jij krijgt 12,50 euro van mij. Je krijgt 17,95 van Marieke. En Annemarie legt ons een keer 5 euro in. Jij hebt gecollecteerd voor 35 ,45 euro ah. Perfect. Hartelijk georteerd. Ik ja, ga hem daar gelijk bestellen.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 Het is al deze tijd dat Mattie zijn truierader Dan vaardigt hij natuurlijk advies uit over wat je het beste aan kan trekken. Truierader, alle tussen de nul. Dat dus is geheel bloot. Alleen als de situatie toelaat. En vijf is de wollen, warme trui. Um, hij heeft het nog even geprobeerd vorige week. Begin vorige week vanuit Milaan. Maar, maar ja. Ja, hebben we hebben eigenlijk vrij snel gezegd: dit slaat nergens op. Dit slaat nergens op, uh, want je zit in Milaan. Maar goed, ik heb nu toch weer uh, ja, gisteravond laat een appje van hem gekregen. En uh, hij doet het toch weer: Matties. Truiradar. Ja. ja, terwijl de hele redactie van de Truiradar met z'n allen in Milaan zit... Uh, zien we dat uh, bij jullie hele, hele extreme adviezen kunnen worden uitgevaardigd uh, deze week. Als we zo een beetje naar de weerkaart kijken, dan zit de Truierenredactie Nogmaals, we zitten allemaal hier nu, maar we volgen het natuurlijk wel in Nederland. Uh, het zou zomaar eens kunnen dat er later deze week bij jullie een vijf zou worden uitgevaardigd. Maar nogmaals, wij zitten dus hier. Uh, het zijn hier prachtige dagen. Zeg maar uh, tussen de... Uh, uh, 12 en, en, en de 17 graden, dus ja, hier staat hij bij Vlaag uh, op een 3, Zonder overgrote Milaan. Uh, de Struiradar staat hier op een 3, maar als we daar in Nederland waren geweest, had hij deze week wel echt de 5 aangetikt. Ja Domin, dat moet je weten. Het is hier eens een keertje min 15 gevoelstemperatuur geweest, toen kreeg ik er nog geen 5 uit. <lacht> ja. Toen zei hij elke keer: Het wordt nog kouder, het ja. wordt nog kouder. En nu zit hij even op afstand. En is, en, en is het bij hem eens een keertje tussen de 12 en de 17 En dan kijkt hij naar Nederland. En dan dat zegt hij: het. Nou, toch wel een 5. Nu is het opeens een 5. Maar sorry, is dit echt waar? Want er komt er echt uh, de komende, komende week weer. Uh, komt er weer een sneeuwfront aan of zo. Ik ben er zo klaar mee. Ik ben er zo ongelooflijk klaar mee. Zie allemaal een ja-knik. Wordt het weer heel koud. Ja, het zou einde van de week wel weer kunnen gaan sneeuwen. Ja. ja hou nou, dat toch eens? De op. lente is ja. nog ver weg. Hou oh. op. Ik zag vandaag ook weer, en ik ben er heel blij mee. Weer, onderweg naar hier om 5 uur ochtends heb ik weer. Drie strooiwagens gezien. Ik dacht dat het echt klaar was. Ik dacht, nou, we gaan nu richting de lente. Zo carnaval is nu geweest. Het laatste echt koude weekend, maar we gaan weer. Ik zit nu te kijken. We gaan weer richting de twee graden komend weekend. Ja, dat is wel een leuk beeld als je meekijkt via RTL7. Achter Domin sneeuwt het om te schermen. Ja. Ja, nu toevallig net niet meer. Nu is schermen helemaal rood. Maar, maar dat komt door de Olympische Winterspelen. Ja, dat komt door de Olympische Winterspelen. Maar jij vertelde deze rant over de sneeuw ja. en de kou terwijl het sneeuwde. Jij hebt vandaag een t-shirt aan. Daar heb ik ook een mening over. Uh, oh, sorry. Ja, ik weet weten niet wat ik je boos maakte. Nee, maar jij, jij, jij trekt vandaag, het wordt vandaag ook weer niet heel erg warm. Ik zag vanmorgen de boordcomputer 2 graden. Waarom ben jij vandaag een t-shirt aan getrokken? Het is altijd een beetje warm in deze studio. Ja, dat heb ik gewoon. Ik heb namelijk wel een vijf aan. Zowel mijn trui rader heb ik vandaag een vijf aan. Ik zit weer echt, ik heb zweetende oksels. Ja, en het is hier altijd wat warmer ja. dan gewoon buiten. En dus vanmiddag trek ik thuis wel weer een lekker warme trui aan. Je hebt groot gelijk lieverd. Ja, Staffel met Frail Williams. Get lucky bij Kim Music. Like the legend of the Phoenix.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 Ik ben een uur bezig, dus ik moet even mijn excuses aanbieden. Annie? Aan nou, heel veel mensen in de Q-app. onder andere aan Mark en aan Milou en aan Anja. Ik zat in Schotland te kijken. Voor het wordt, komend weekend wordt het gewoon 10 tot 12 graden. Oh, maar dan, ja. dan, dan, maar dan heeft uh, Mattie vanuit uh, Milaan ook helemaal verkeerd zitten kijken... met zijn druileraderen. Ja, ja mijn weer online is koud. Schotland uh, ingesteld. Nou, het gaat wel regen hoor. Het wordt wel een beetje een druilerig weekend. Mm. Maar temperaturen rond de 10 tot de 12 graden komend weekend. Oké, okay, dus geen vijf aan. Ik heb uh, gisteren heb ik een, uh, heb ik een documentaire gekeken. En, en normaal gezien kan ik het documentaire kijken... en dan heb ik daar een mening over en die kan ik heel goed bij mezelf houden... en dan ga ik slapen en de volgende ochtend is er niks van de hand. Ik merk dat die document nog heel hoog zit. Oh, je ja. bent er uh, geëmotioneerd over? Nou, of, uh, of gepassioneerd? Ja, uh, gepassioneerd over. Ik wil er zo meteen graag wat meer over vertellen.